Oké, okay, we beginnen aan de zevende les van ons, van dit jaar. En ik zie dat Gerrit niet is, ja? Gerrit Verrips. Gerrit Verrips, hij heeft enorm werk gedaan, onze webmeester is Gerrit Verrips. Iedereen kent het, zo'n lange, jonge, blonde man. Hij heeft de site gemaakt van ons. beide sites. En we hebben hard gewerkt de laatste half jaar. En gisteren werden, of gisteren werden nieuwe materialen, binnen de helft hebben we verschoond onze site, website. Leermaterialen. Dus leermaterialen, daar zijn veel minder kronkelende zinnen. Ik heb het jaar of vier geleden vertaald. Ik heb niet eens nagekeken wat heb ik gedaan. Om, niet, om nog niet erger te maken. En nu leek het wel dat het wel... Nou, de zinnen lopen beter. Het is niet modern. Maar toch wel mooi Nederlands. Toch wel goed Nederlands. Dus je kunt nu de site van site veel gebruik maken. Vele materialen zijn, interessante materiaal. Hebben we nu in diverse rubrieken, nieuwe rubrieken ondergebracht. Veel, natuurlijk veel, ben erg herkentelijk aan deze jonge man. Uh, hij is bij ons vanaf het begin, vanaf de eerste dag, dat wij begonnen uh, met deze cursus. Hoe verandert de mens? Even nog even over de houding. Dat wij, ik heb het voorgesteld dat wij vanaf half zeven hier komen. Dat wij ons eerst voorbereiden. Een half uurtje of binnen een half uurtje. Hoeveel minuutjes jij nog vrij hebt. ...dat jij je voorbereidt voor de les. Want als je binnenkomt, kom je dan heel, heel nauw een uiterlijke mens. Met al die wensen, met al die van deze wereld. En dan is het moeilijk te, te horen wat wij, waar we wij het over hebben. Dan is dat niet productief. Dus probeer zoveel mogelijk, zo vroeg mogelijk te komen als het kan... En zit hier en probeer al jouw wensen van deze wereld van je af te doen. Ze verdwijnen niet. Maar tijdens de tijdens die voorbereiding, dat je wensen, af alles hangt van jou af. Jouw instelling. Door jouw instelling kan jij veroorzaken mm, dat jouw uiterlijke mens stilletjes wordt. Het is erg speciaal. Dat is zo so in elkaar. En daar, daar heb je ook de, uh, het voordeel van het bezoeken van graven van grote kabbalisten. Nou, natuurlijk dat gewone volk komt op een grafplaats van een grote kabbalist. En in zijn naïviteit bidt hij daar en hij, dit, dit, dit, hij denkt via die kabbalist komen, dit, dit, dit, via dit, dit, dit, dit, de schepper zal het hem helpen, etc. Er zijn nuances, we zullen later zien dat het inderdaad helpt. Maar hoe? Is het hocus pocus? Of heb ik dan een bemiddelaar? Of dan boten van die kabbalist helpen mee? Hoe zit het in elkaar? Niets verdwijnt in het spirituele, dat is de wet van het heelal. Als een kabbalist ooit geleefd had en hij had het licht naar zichzelf toegetrokken. Hij had zichzelf eerst gezuiverd. En daarna had hij het licht naar zichzelf toegetrokken. Dan bleef dit nooit weg. De schepper heeft zo gemaakt. Het heelal. Dat als het licht aangetrokken wordt. Door onze in, inspanningen. Door onze werken aan onszelf. Door onze zuiver, zuivering aan onszelf. Dan komt... Uh, het licht komt zich manifesteren in het, de lagere wereld en blijft eigendom van, van iedereen die in deze wereld zich uh, gaat zuiveren dan kan je profiteren van die krachten van het, van het licht wat al eerder aangetrokken werd in deze wereld wat betekent dat met het Graf, grafplaats. waar een grote kabbalist is begraven. Als jij op die plaats komt, erg eenvoudig wil ik niet. Uh, als iemand komt op die plaats van die grote kabbalist begraven werd, dat was de laatste plaats waar zijn lage we, uh, ziel werd eruit gekomen toen de scheiding uh, plaats van tussen zijn uh, aardse aardse, weet het, omhulsel en zijn ziel Dus de ziel vertrok de, de, de restjes van de ziel, de meest uh, grove gedeelten van de ziel, dat is we dus allemaal leer dat, is vertrokken daarna pas uiteindelijk omhoog en het is net als een lontje van een kaars en het licht en het, en het, en het Vlaam zelf wat hoger is, alles blijft bestaan. Is de spirituele. Dus die, qua krachten blijft alles bestaan. Nou, nu als jij komt op de, op de graf van, van een grote kabbalist. en jij komt in die omgeving waar hij begraven is. Op, eh, er bestaat een soort eh, onzichtbare kolom vanuit zijn graf naar. Wat we noemen de hemel. Naar, naar het spirituele En als je dan binnen de straal van, dat, uh, van zijn graaf komt. Dan hoef je op de graaf zelf te zitten. Maar dat is allemaal in de in in omgeving van de graaf. Dan. Uh, de uiterlijke mens van jou. Wordt stilletjes. Het is erg makkelijker dan ook om zelf met het spirituele bezighouden. Waarom komt die stilletjes te zitten? Die, die dat eigen liefde van jou. Waarom? De ego. De uiterlijke mens. Omdat er valt daar niets te verdienen voor hem. In, die, in dat, in dat in, binnen dat ring waar de ...die grote kabbalist... ...begraven is... ...daar zit geen... voedingsbodem ...voor een, voor, die, ...voor onze ego... ...om daar zich aan te zuigen. Die zoeken altijd... ...onze ego zoekt altijd... ...waar tekort is. Maar waar geen tekort is... ...of ten aanzien van ons... ...is het hogere bestaan... ...zoals de graaf van de kabbalist... Daar houdt uh, de ego zich stilletjes. Jouw ja. ego. Als je daar bent. En daarom is het, het, het, daarom is het geschikt voor als iemand daar een uit, uh, gebed uitspreekt. Maar natuurlijk voor ons is het... Het doet er niet toe waar we gebed uitspreken. Maar er bestaat sowieso. Wat wilt ons dat leren? Dat als wij ook hier komen, en als de meesten van ons ons concentreren op de innerlijke mens, dan is er weinig minder plaats voor bij de algemene ego van ons. Ja, en zijn eigen liefde wordt erg weinig hier in deze locatie. En dan is het, woord, het makkelijker voor ons om ons te concentreren op het spirituele. En dan kunnen we makkelijker horen wat wij bedoelen. En niet alleen woorden, holy alle woorden okay? En niet preken, en niet dat, maar de essentie. En niet alleen van woorden. Okay? En het is niet een woorden, gaat het niet om woorden. Het gaat om een hele reeks van. Elementen van waarbij het woorden alleen de laatste instantie zijn die eruit komen. Maar het is net als Lontje ook verbonden is met de bron. Zo is het ook. Kan je dan ook horen naast de woorden nog diepere elementen van een boodschap. Dat het niet door mij komt, maar dat ik probeer aan te trekken door alles wat we hier zien en voelen. Daarom, hoe meer je jezelf voorbereidt als je hier komt. Hoe meer jij je uiterlijke mens buiten de deur laat, als het ware. Des te meer kan jij, het kunnen wij allemaal, uh, profiteren daarvan, ons innerlijke mens. Okay. En vind ik erg goed vanavond het. De houding moet zijn, niet minder dan in de kerk. Als je in de kerk komt, nee, kijk ik nou hoe rustig het is, hoe mensen zitten geconcentreerd. En de intentie is een beetje anders dan in de kerk of in de synagoge. Ik praat niet over de synagoge, want dan komen ze praten ze over zaken, over kinderen, over succes en andere formules, artsenformules, in de regel. Maar in de kerk is het toch wel rustig, ze zitten toch. Uh, Natuurlijk dat je in de kerk of in de synagoge zit je een beetje te bedelen. Te bedelen van de schepper natuurlijk. Geef mij dit, geef mij dat. Of zit je zo, of zit je dat. Geef mij. Wij zitten hier niet met de bedoeling geef mij. Dat is het verschil. Dus jouw houding hier moet nog dieper zijn. Nog toegeweter zijn. Dan in de kerk. Want okay. hier zeg je houding moet zijn, ik wil jou geven en niet wil ik van jou geven, maar geef, geef, geef dus hier jouw houding moet hey, je bent slimmer dan ik jij geeft en daardoor ben je vrij en ik, als ik ontvang dan ben ik uh, ontvanger dan ben ik uh, toch wel een slaaf of een, van mijn wens om iets te ontvangen en ik wil jou geven en op die manier ervaar jij uh, verbondenheid met de schepper. En niet iets anders, niet iets van Gods beelden, beelden allemaal maken. Of je wil je. Maak jezelf in overeenkomst, breng jezelf in overeenkomst met zijn eigenschappen. En dan voel je hem op jouw niveau. Het is geen kunstig, geen uh, hocus-pocus. Er zijn bepaalde wetten, je moet jezelf eraan houden. En hoe meer je eraan houdt, hoe meer ga je hem ervaren en hoe meer komt je leven tot vervulling. En ik zou graag willen ik probeer dat langzamerhand dat wij iets speciaals maken van deze. Van, van ons die hier zitten. Bijzonder iets speciaals. Dat wij gaan beantwoorden aan, langzamerhand aan de eisen van de toekomst toekomstige mens. We gaan de toekomstige mens van ons hier naartoe trekken zo snel mogelijk leven naar de wetten van het heelal. He? En ook de eisen die wij langzamerhand aan ons gaan stellen natuurlijk stap voor stap dat wij die eisen, dat wij de eigenschappen ons eigen maken van de mens van de toekomst ...van de komst van de Messias... ...dat wij ons nu alvast... ...bereiden daarvoor. En niet dat we wachten... ...komt de Messias... Kom. In, elke, ...in elke generatie... ...kan Messias komen. Messias betekent dat jij jezelf klaarmaakt... ...dat jij de Messias... ...de kracht Messias betekent... ...kijk wat de volkeren hebben gemaakt... ...dat is het... Uh, ...filosofie. Messias komt van het woord... ...van limshoch, van eruit trekken. Dus als je van jouzelf zelf, jezelf eruit trekt uit jouw ego, dan gebruik je de kracht van de Messias. De kracht van de Messias heet het. Dan gebruik je de kracht van de Messias die in elke mens aanwezig is. En niet dat jij zegt, meent dat een mannetje komt, dan en daar wordt het. Nee. Van jou moet je dat mannetje eruit trekken. Dus dat, dat is de houding. Zeer belangrijk dat wij ons goed voorbereiden. Dat het ons tweede natuur wordt. En dan leer je ook thuis ook. Je concentreren op het spirituele. Op die manier. En dan komt ook, komt ook de tijd wanneer wij gaan leren ook mediteren. Meditatie. Kabbalistische meditatie. Dat betekent niet dat jij op je hoofd komt te staan... Ook goed voor je lichaam, maar we hebben wat meditatie die helemaal niets met, het lichaam, met het lichaam te maken. En het kan natuurlijk, het lichaam luistert ook daarmee, na, daaraan. Maar, het is spirituele meditatie. We hebben al iets gehad over die vier, vier verbonden, dat is al begin. Maar stap voor stap komt uit zichzelf. We moeten niets uh, dwingen of proberen dat opleggen te leggen of zo. So. Stap voor stap. Het geestelijke proces van de geestelijke ontwikkeling is geledelijk proces. Je moet geduld hebben. Geduld met jezelf ook moet je hebben. Ja? Moet je weten hoe... Hoe, hoe ver te ver je kan gaan. Natuurlijk moet je altijd sneller gaan. Langzaam, langzaam, sneller gaan. Dus. Maar niet te, te... boven. Toch wel... Uh, Afgewogen. Okay. Niet proberen iets te pakken wat jou niet zal opleveren. Um, bijvoorbeeld, deze week hoorde ik van uh, diverse mensen, niet veel, een paar mensen, heb ik gehoord. Oh, daar komt Gerrit. Ik wil dat hij ook even bij bent. Wat hij okay, okay, doet is. ...is twaalf uur s'nachts en hij zit nog te werken. Ik zeg, nou, sorry, ik moet nog uh, uh, vroeg op. Uh, ga maar zelf verder, ga door. Zo is het. Zo verandert de mens, langzamerhand. Zo verandert de kabale de mens. Overzoger. Dus ik hoorde wel reacties van een paar mensen... Natuurlijk, iedereen wil sneller en natuurlijk, iedereen wil, doet het met... Vraag stel, stelt of verzorger met goede bedoelingen. Absoluut. En ik word gevraagd, welke editie is beter of de beste voor voorzorger? Iemand die zorger al heeft, of die nog niet heeft, wil die naar mij luisteren. Ik heb geen enkele behoefte aan... Om commercie of, of ik weet welke welke, welke invalshoek dan ook. Ik zeg jou, raak de zoger niet aan. In welke taal dan ook. Laat staan in het. In, niet, niet in het Hebreeuws. Ja, in het Aramees. Of zo. Niet. Raak de zoger niet aan. Ook in verhalen over zoger. Het is voor jou zal overkomen, voor, over jou, voor jou als fabeltjeskrant. Maar Fabeltjeskrant, krant, je wordt niet slechter van Fabeltjeskrant. Maar hier zal je wel slechter van worden. Niet slechter dat jij, waarom, jij gaan, zal gaan beelden maken. Wat ik langzamerhand bij jullie wil en probeer te bewerkstelligen. Dat alle beelden van binnen tussen jou, tussen jou uh, en de schepper. Zullen langzamerhand opgelost worden. Uh, weg zullen. Weg zullen komen. Die beelden die je maakt van binnen. En als je gaat je zoger leren, dan krijg je alleen maar beelden. Want zoger is geschreven in een vorm van beelden. Het wordt een beetje verhaal, een beetje sprookjesachtig. Het is. In, in, in onze generatie kan ik je zeggen, misschien over de hele wereld. Misschien tientallen mensen kunnen zoger lezen en iets eraan hebben. En jij wil zoger pakken. Geen rabbi in Nederland snapt een woord van zoger. Begrijpt u Hij begrijpt niet absoluut waar het over gaat. Terwijl zij weten enorm veel van Talmud en dat en zoger is voor hen als absolute autoriteit. Ik had iemand gevraagd vroeger, een jaartje geleden, laten we zoger samen, samen leren. Hij zei, oh, natuurlijk, het, het, het, hij weet het zo, hij weet, ik bedoel, uh, passages, hij zoger uit zijn hoofd. Hij heeft dat geleerd van zijn kind aan, ik ken het niet. Maar dan heb ik gezegd, ik zeg, nu één alinea waar het over gaat. Hij doet het al van is een rabbi, een chassidisch rabbi van Jeruzalem, van grote familie, van generatie tot generatie uh, van, uh, hoe weet het, van grote rabbis. En dan staat hij en zegt, ik snap helemaal niets. Het Begrijp je dat? Dus raak de zogenaar alsjeblieft niet aan. Als er een moment komt, ik heb aan iemand gezegd, uh, die al zeer lang hier zit, lang bedoel, meer dan een jaar, ik heb hem gezegd, geen vlucht gedrag. Probeer niet in een andere taal zoger te leren, want het is absoluut onmogelijk. Als ik je zeg, neem dat van mij aan. En als je, dan zeg je tegen mij, hoe kan dat? Ze hebben toch 22, hoe weet ik hoeveel, 21 volumes, boeken, boekendelen van zoger uitgebracht in Amerika en Engeland. Wat doe je niet om geld? Wat de mens op geld niet doet. Hij gaat mensheid, de mensheid zoger geven, et cetera. Wie begrijpt daar iets? En weet je wat het is? Je krijgt enorm veel mensen, lezers, die mij uh, uh, uh, vragen stellen over zoger. En er zijn velen die kopen dat. Die kopen die zoger. En als ik zeg: Ga je niet zoger leren? Dan uh, denken ze: Nou, oh, goed, die, die misschien heeft misschien. Een appeltje te schillen met de Amerikanen, met de Engelsen, die wil zijn koe cool prijzen in plaats van eh, ik zeg jullie nogmaals, als je leert alleen wat wij leren hier, plus je leert kavana, intentie. Goed intentie. En wel is wat wij hier leren, plus wat op de site bij ons staat. En je kan een beetje halen dat bij, bij onze collega's in Israël van Bnei Baruch dan ben je gedekt, absoluut je kan zelfs tot rabbi worden als je dat allemaal goed leert, je niets meer nodig, begrijpt u dus wees dat, wijs verstandig en neem die boeken niet in eh, überhaupt zou ik meer nog zeggen, neem geen enkel boek van deze club waar ik het over zeg. Geen eindboek deugt. Power. Daar is een prachtig boek met zoiets, met het woord power. Als je dat boek neemt, dan maak je jezelf gewoon belachelijk. Jij ja, hier zit je hier op onze les. Met zoveel moeite, met zoveel. Um, Proberen wij dat bij jou ontwaakt het spirituele. Dat jouw innerlijk ontwaakt. En als je gaat dat lezen. En welke boek dan ook van deze club. Die zijn niet bestemd voor het geestelijke werk. Begrijp je dat? Die Engels-Amerikaanse boeken. Voor dat weet je wel wie ik bedoel. Is geen één boek kan jou helpen. Zelfs niet op een op een millimeter daarvan, voor waar zij zijn niet geschreven, voor wat de, Ka de Kabbalah ons gegeven is, van boven. Oké? Okay? Goed, let op jezelf. En laat jezelf niet, kijk, had ik, hadden we nu, tien boeken, uh, al uitgegeven, dan zou je zeggen, hij hey, zegt dat, omdat hij wil, dat ik al die tien boeken, die komen van hem. We hebben één boek en ik denk niet dat ik uh, ga verder boeken nog publiceren. Misschien, uh, ik heb wel dertig uh, in mijn hoofd, maar er is genoeg stof. Genoeg. We zullen wel op de site zetten dingen, maar die boeken gaan nog publiceren. Oké? Okay. Dus lees die boeken niet eens, raak die boeken niet aan. Die zijn geschreven voor je hoofd, voor een kopje. Dat is een filosofie van de Kabbalah. Van de filosofie van de Kabbalah word je niet beter. Begrijpt iedereen dat wat ik zeg? Je wordt niet beter van dat, van dat kennis, van, dat, van die prachtige plaatjes, van dat je kijkt naar de boom, de levens niemand snapt wat er is. Samen met hun leider die dat geschreven Begrijp je dat? En ik weet waar ik het over heb. Want van het begin af aan, hun idee was: welke? Commercie. En als iemand denkt, kabbalist denkt aan commercie, dan wordt innerlijk de hemel wordt voor hem, sluit voor hem dicht. Absoluut alle hele boeken sluiten absoluut voor jou dicht als je gaat denken dat ik ga met Kabbalah, natuurlijk jij mag wel langs, later Kabbalah leraar worden, ik hoop dat jullie gaan leraar worden absoluut, ik wil gun, iedereen, dat is uh, wil ik wil graag dat jullie leren worden van Kabbalah op allerlei niveaus en jij mag ook uh, als leraar als je straks cursus schrijft jij mag ook uh, of gedeeltelijk, of dat. Je mag ook verdienen. Waarom niet? Dat is jouw zaak. Ik mag het niet doen. Maar omdat ik rabbi ben. En dat ik niet alleen dat, omdat ik. Graag wil graag dat Ari voor mij niet dichtklapt. De grootste kabbalist van aller tijden. Want als ik iets doe, is je iets doet, zo klaar. Een kabbalist moet absoluut niet denken: of hij heeft iets, of hij heeft iets niet. Of heeft hij geld genoeg, of heeft hij niet genoeg. Godzijdank, we leven, we eten, we drinken. En er is niet meer, meer niet nodig. En als je begint denken, ja, ik was ook daar, dacht ik ook, nou, nu ga ik boeken maken. Ik had ook een ander project. Ik had uh, aan mijn rabbi gevraagd. Ja, we hebben voor, uh, de, voor de reclame willen, zou ik graag willen, een CD maken: een CD met kabbalistische muziek. Ik bedoelde het natuurlijk goed. Ik bedoelde met mijn eigenlijke mensen natuurlijk, bedoelde dat ook, ja, ik dat allemaal voor goed, voor de reclame, voor, niet voor de reclame, voor promotie van Kabbalah. Dan zou ik dat ook, wat is dan het verschil tussen een CD met kabbalistische muziek en een road, like road bandje? Oké, okay, dat is meer, dat is meer. Hier zit je in, uh, verzonken in, jou, in, jou, het, in jouw, in fantasie. Uh, Natuurlijk, kabbalistische muziek heeft ook, uh, ook uitwerking, enorme uitwerking. Maar toch zit je in dezelfde stroming met, met het heilige water, met cd's. Jij verdient wel geld, maar de essentie dan vlucht van jou. En Daarom zeg ik jullie, raak die boeken niet aan. Alles wat wij jullie geven, geven om te lezen, is meer dan voldoende. Niet denken dat meer boeken zullen jou heel brengen. Absoluut niet. He? Denk daarover. Geloof wat ik zeg. Geloof, vertrouw aan wat ik zeg. Want ik heb niets, um, geen enkel interesse in... Wat ik in, in, in jouw wat jij doet met, met, met je, dat het is absoluut niet nodig. Absoluut verkeerd zelfs. Denk wat je leest. Je zou meer zeggen, jouw nieuwsgierigheid moet niet meer, niet, nieuwsgierigheid, ook moet je nu beheersen vanaf nu. Want natuurlijk zijn er veel materialen die geschreven zijn om jou te prikkelen. Vele boeken zijn geschreven met het oog om ons verstand te prikkelen. Vooral in deze tijd, duizenden boeken zijn, liggen nu in de handel over het spirituele. Zogenaamde spirituele. En dat prikkelt natuurlijk verstand van de mens. Maar... Leed hem niet naar zijn vervulling. Dus ook dat probeer daar ook niet veel. Ik zou zeggen raak niets aan. Nou heb je dan makkelijk ja. Dan heb je hoef je geen geld uh, te spenderen. Dan heb je dat zoveel. Ik kan het lekker eten, drinken. Maar geen boeken kopen. Want die zullen jou niet. Die zullen natuurlijk jou kick geven. En uh, denk niet dat. Oh daar. Nee, misschien daar. Daar, daar is het, daar is het. Daar is het. Van binnen. Binnen jezelf. En nergens anders. Daar zit iemand. Oh, oh daar lezingen. Nee. Begrijpt u dat? Ja, denk eraan. dan... Wat is de hele bedoeling van onze cursus? De hele bedoeling van ons spiritueel werk... Huh? het tempo en de tijd van onze correctie te versnellen het is net hebben we gezegd, al gesproken daarover. het is net als, net als, net als belopen van marathon nou, nou kijk wie loopt dan, bijna allemaal komen ze aan ja of niet, maar de ene komt eerder die al zit al een borreltje te drinken en die andere is nog helemaal in zweet. zo zullen alle komen tot hun vervulling of zij Kabbalah leren, of zij Kabbalah niet leren. Begrijp je wel? Het is niet zo dat ik zeg: oh, Kijk nou in die Engels-Amerikaanse school. Die zeggen dat als je dat, je dat niet doet volgens onze boeken, kijk nou naar hun boeken. Het is angst aanjaagend. Allemaal van die zwarte tonen. En dan die man en de vrouw. Kijk zo angstig elkaar aan, weet je. Het, is, uh, het ruikt naar. Uh, ik zou niet zeggen. Maar goed, ik zeg niet dat het slecht is. Waarom? Een mens moet proberen dat. Die gaat daar, die. die, die, die, die. Als je niet betaalt. Als je, als we hebben een project, 4000 euro. Als je niet betaalt, dan krijg je geen licht. Dan krijg je straf. Dan krijg je dat. Lachelijke zaken. Moet je niet doen. Oké? Okay? Moet je dat niet doen? en moet je niet denken dat heel ergens anders te vinden is de hele cursus van, van ons is dat ik alleen begeleid jou dat jij vindt jouw vervulling in jezelf in jouw relatie, in jouw unieke relatie tot de schepper en niet dat ik jou zeg follow me zoals in de hele wereld dat zegt altijd follow me een charismatische leider en die zegt follow me Daarom kiest de schepper altijd mensen die, die geen charisma hebben en niets. Om te laten zien dat het van hem is, dat het zijn wonder is. En niet van een mens. Wat kan je van een mens leren? Oké, okay. Hebben we daarover gehad? Wij komen niet volgende meer over dit onderwerp te spreken. Dan hebben we ook veel vragen hebben we al, nu al beantwoord. Over alle andere literatuur, daar hoeft u mij nooit meer te vragen naar andere literatuur, uh, behalve wat ik heb al gezegd. Oké, okay. en als je wil, ik hoop, andere boeken, uh, ga je gaan. Oké, okay. dat okay, is eventjes dat. Elke les, voordat je aan de les begint, denk en voel jouw eigen doel. Dus jouw doel is het scheppingsdoel ten aanzien van jezelf. Zelfs als je dat niet, toch niet begrijpt, doet er niet. Maar het scheppingsdoel, er, is, er schijnt een bepaalde doel te zijn. Scheppingsdoel, wat voor mij al weggelegd is. Wat dat ik moet bereiken om tot mijn vervulling te komen. Oké. Okay. En naar dat doel moet je gaan. Naar dat doel brengt jou, helpt jouw Kabbalah om naar jouw eigen scheppingsdoel ten aanzien van jou te brengen, helpen te brengen. Maar jij moet het doen. Niemand voor jou kan het doen. Oké. Okay. Dat is dat. Daar hebben we erover gehad. Uh, nog even een organisatorische vraag. Als je niet kan komen op een volgende les, meld mij eventjes. Dus dan er zijn vele veel mensen die ons les willen een keertje bezoeken. Ja, gewoon. Uh, dan kunnen ze de gelegenheid gebruiken. Want wij zitten nu bijna vol. En dan hebben we dan een gelegenheid om in dan jouw plaats alleen één keer, keer kan iemand komen en dan kan die ook een beetje profiteren, voelen wat wij hier doen. Okay, Eén keer is al, dan heb je al smaak misschien een beetje te pakken. Dat is dat. Even. Hmm. Nog iets wat um, heeft al meer te maken met de eerste gedeelte. Alles heeft te maken met ons spirituele werk. ...maar ook wat we nu hebben gesproken. Um, soms hoor je mensen zeggen... Ik bedoel, ...ik bedoel nooit persoonlijk iets... ...of iemand hier. Maar soms, soms hoor je iemand te zeggen... ...ja, ik kan iets niet doen... ...of ik kan iets niet leren... ...of dat, waarom niet? Ik heb uh, een migraine. Of een andere zegt... Ik voel me een beetje. Ik voel me net of ik te veel hooi op mijn vork heb genomen. Of allerlei andere excuses die onze ego ons influistert. Wat heb je nu? Neerslachtigheid, et Ik ben nu neerslachtig, ik kan nu kabbaladje leren, etc. Het is allemaal excuus. En natuurlijk is het niet. Dat komt. Of ik gripperig ben, of dat, allerlei. allerlei. Of men zegt zo: iemand, in, iemand van mijn kennissen is ziek, ik moet hem helpen, ik moet naar hem toe gaan. Het is, het is heilig om iemand te, te bezoeken, cetera, in plaats van naar de les te komen. Het zijn helemaal excuses. Het klinkt bijna het klinkt niet zo kosher, maar het is zo. Dus, als je zegt, als ten eerste, als je al belandt in het de toestand van neerslachtigheid of migraine of allerlei andere uh, schmerzen, als je dat belandt daarin al, dan ben je al te laat. Je moet de migraine voor zijn. Je moet altijd voorvoelen dat de migraine moet aankomen. En dan moet je niet wachten totdat die al aangekomen is. Oké? Okay? Hoe? Hoe? Je voelt dat jij een beetje in je toestand naar beneden wordt getrokken. Waar dan ook. Je baas doet vervelend, je vrouw doet vervelend, je man doet uh, zielig. Dus, al wat dan ook. Dan moet je al, voordat jij al naar beneden daalt, voordat jij al die... Of een Overkoepelend woord gebruikt, daar wordt migraine ervaart. Daarvoor moet je al maatregelen nemen. Daarvoor moet je al jezelf opwekken voor het spiritueel. En niet wachten dat het al te laat is. Dat jij al helemaal ligt op je achterste al. En jij kan je niet meer bewegen. Oké. Okay? Doe dat. Want elke vorm van migraine, hoofdpijn, etc. komt omdat jouw, in, jouw ego, jouw, jouw, uh, het kwaad in jou, dus ego, fluistert jou in dat, kijk nou, je hebt zo hard gewerkt. Dan moet je een beetje uitrusten, dan moet je uitpuffen. Dan moet je uitpuffen, dan moet je een beetje relaxen. Relaxen is een heilig woord. Dan moet je relaxen. Dus als, je, als het van binnen jou komt, een gevoel van, je moet je relaxen. Dan moet je vluchten direct daarvan. Moet je weten dat het jou influistert, Jouw ego jouw vlu jou nu in. Dat jij vlucht. Dat jij, dat jij, dat jij kijk hoe, hoe, waarom, waarom doet zo'n ego dat voor, bij ons? Waarom? Als de ego goed luistert, het ego heeft niets eraan als jij, jij met je spirituele werk bezighoudt. Dan heeft jouw ego niets te... Te halen. Als je investeert jouw energie, jouw aandacht, je fixeert jezelf op de aardse zaken, dan geniet jouw ego. Want die profiteren daarvan. Vergeet het Maar als je je bezighoudt met het, met het net zoals met het geval, geval met, de, met de graf van een kabbalist. Het is bijzonder iets. Ik was, uh, in, met Pesach waren we in, in uh, Schat, Dus de stad van kabbalisten. Wow. Ari was allemaal groot. En als je komt daar uh, bij een graf van een kabbalist. Überhaupt in de hele stad. Voel je bevrijd als het ware van je ego. Bestaat daar ego niet? Natuurlijk bestaat die wel. Maar die houden zich stilletjes. I de ego in Svat voelt zichzelf, natuurlijk moet je wel zelf instelling hebben. Als je geen instelling hebt, als je komt naar Svat om zaken te doen, gewoon, en hou je, je niet bezig met het hier spirituele, dan ga je niets voelen. Maar als je wel je ingesteld bent op je innerlijk werk, dan loop je in het hele, het hele centrum van Svat en je hebt het gevoel dat de ego, dat het kwaad, dat de dood, de dood niet bestaat. En dat proef ik alleen in het zfad. Niet in, in Jeruzalem, nergens anders, maar alleen in het ik, Later zal ik u vertellen hoe dat komt, maar het is belangrijk. Maar belangrijk is dat daar, natuurlijk is Ego daar is ook actief. En zeer sterk actief. Maar die houdt zich stilletjes. Ondergedoken. Maar niet in het openbaar. Zo so is ook bij jou, binnen jou, precies hetzelfde. Als je je spiritueel bezighoudt, is letter dat is net hier, dat jij vindt in jezelf, de stad zwart in jezelf. Dan heeft die ego niets bij jou van jou te halen. Waarom? Je houdt jezelf niet met, uh, met materiële zaken, niet met aangelegenheden van deze wereld. Dan kijkt die jouw ego naar deze... naar. ...naar jouw bezigheid van, oké, okay, wat je doet is, ik snap niet wat je doet, het is beshoogelijk, beshoogelijk wat je doet. Want het brengt hem niets op. En, maar dan, dan heeft die ego ook geen voedingsbodem. Oké, okay? dus ook met jou, als je voelt dat het migraine aankomt of dat, of zelfs als migraine al aangekomen is... Dan pas, dan juist moet je zeggen, eh, ik was even te laat. De migraine was mij te voor. Migraine, wat was mij voor? Dat betekent, de andere keer moet ik <coughs> weten wat ik doe. En oké, okay, nieuw. andere keer is andere keer. nieuw. wat moet ik nu doen? Altijd moeten we kijken wat we nu moeten doen. Dan moet ik nu niet ingeven. Niet toestemmen, toestemming geven. Uh, aan die ego, dat die mij weer nog dieper in, in de put brengt. Want die ego wil altijd jou op allerlei manieren jou bedriegen. Om te profiteren daarvan. Of je zegt, ga maar lekker uit, ga maar lekker dat. Je moet altijd weten door wie wordt het ingefluisterd. Okay. Maar in ieder geval als migraine komt of neerslachtigheid het is een beetje, oké okay, je kon het eerder natuurlijk ingrepen maar het is al Zoals so het is, dan moet je op dat moment direct ondernemen iets, jezelf op te wekken voor het spirituele. En het beste natuurlijk is dat jij eerst, net zoals je traint hier, al uurtje voor de les, dat jij blijft zitten en jij langzamerhand zegt tegen jezelf, jouw echo is bang voor één bepaalde uitdrukking. Wanneer jij jezelf tegen jezelf zegt, je hoeft niet eens met je, niet eens met je woorden uitspreken, spreken, maar hier, wanneer je jezelf de houding aanneemt, langzamerhand, dat je zegt: Eigenlijk heb ik niets nodig. Ik heb alles wat ik wil. Ik heb niets nodig. Jouw ego is bang voor deze houding als weet ik niet wat. Die vlucht direct weg van jou. Als je zegt: Ik heb niets nodig. Dan weet je ego helemaal niet, kan helemaal niets met jou, uh, niets met jou heeft wil te maken hebben op dat moment. En dan kan je pas profiteren daarvan, jouw innerlijke mens, om jezelf met jouw eeuwig doel bij te gaan houden. Oké. Okay. Dat is eventjes over de ziektes. Okay. Ziekte is niet iets verkeerds of iets dit of dat. Als je dat kan met jou, met, met, met medicijnen jou, uh, instoppen. Omdat, uh, als het nodig is, moet je het wel doen, als, je, als het niet echt nodig is, dan moet je het ook niet doen. Hey. Als je leert stap voor stap om elke ...neerslachtigheid, elke migraine, elke hoofdpijn... ...alleen door jouw innerlijke houding overwinnen... ...en dan, word je, dan krijg je enorm meer, meer kracht meer tegen geloof. Dan zonder geloof zitten we hier om niets. Wat, wat vertel ik jullie? Wat vertel ik je? Wat is het nou? Oké, okay, straks heb je kennis, etc. Maar zonder geloof in jezelf te versterken geloof... Door de kracht, door wat je leert, is het geen studie, wat kan je doen. Maar als je dan jezelf, als je ziet dat jij zonder pilletjes, zonder paracetamoletjes, jouw hoofdpijn kan uh, gene doen genezen alleen door jouw innerlijke krachten, door je bezighouden met het spirituele, zal je geloof groeien. En dan zou ze langzamerhand helemaal niet nodig hebben iets. Je zou ook slap willen niet nodig hebben. Waarom? Als je naar bed gaat. En als je daarbij, voordat je naar bed gaat, als je ligt al in bed. En je komt tot het diepe bewustzijn. Dat eigenlijk heb ik niets meer, niets nodig. En niemand nodig. Eigenlijk. Natuurlijk heb ik met mensen, met ik omgaan. Maar eigenlijk heb ik niets nodig. Nou, dan komt er waarneming van boven die jou in slaap gaat brengen, want jij moet ook rusten, en dat is helemaal heelzaam. En je hebt geen enkele slaapwil nodig, of een borreltje, of iets anders. Leer dat zie, leer dat zonder enige uiterlijke middel kunnen. kunnen zijn. Je kan wel gebruiken, maar ik kan niet zeggen tegen jezelf, ik kan ook zonder. Dus als je bijvoorbeeld zegt, ik ga neem ik een wijntje bij, bij het eten. Liefst bij het eten en niet na het eten zoals in het Westen dat gebruikelijk is. Dat komt uit het middeleeuwen. Bij het eten moet je drinken en niet na het eten. Het is absoluut uh, niet oké okay. dus moet je nooit naar het eten borreltje nemen natuurlijk is goed voor om dronken lekker dronken yes. te worden en goed gesprek te houden maar uh, dus als je kan bijvoorbeeld een paar, paar wijntjes drinken en wat daarbij weet je dat jij het niet nodig hebt dat jij dat absoluut niet nodig hebt maar gewoon voor smaak of dat dan kan dat. Maar als je dan denkt, nou, ik drink paar borreltjes, want dan voel ik me lekkerder, daar zit je dan, zit jij, dan ben je verslaafd op dat moment. En dan kom je niet tot op die manier tot alles is alles is spirituele of uh, lichamelijke dingen, alles is verbonden met elkaar. Moet niet denken, zeggen, oké, okay, ik doe dit, maar ik zou wel uh, alcohol of zo, so. nee. Ik zou nog sterker zeggen, wat zij in Israël niet zeggen natuurlijk, wat Raf zeg zeggen nooit dat ooit nooit dat te zeggen, maar ik zeg het jullie wel. Als je rookt, zelfs, ik zeg het dat een blauwtje nee, nee een blauwtje, blauwtje? Blauwtje, oké blauw, blauwtje, Bla, oké okay, okay, sorry sorry, want <coughs> ik dacht het een blauw licht. Eh, een blauw, ik hoorde wel in een tram, tram zo'n blauwtje, oké. Okay. Oké, okay. dan dus zeg je, het is zo onschuldig, ik ben blootje, nee, vind je Als je kabala doet, past het bij jou niet, past, past het bij jou dat, absoluut niet. So Zou je mij, stel dat jij mij ziet ergens, je komt in Amsterdam en je zult, en opeens zie je dan ergens via de raam, zie je dan... En weet je, in Disco, en je ziet meiden dansen daar met een mooie mee, te, daar, en dan gebruik ik dan uh, de extra wat jullie betalen voor een, uh, om daar even met een jonge mee te, daar. Nou, zou het passen? Nee. Maar ook bij jullie, ook hetzelfde, moet je ook kijken, moet je zeggen. nu ga ik of zelfs, hij pakt een sigaretje, ja? Nou, wat is nou onschuldiger dan een sigaretje? En kijk nou naar jezelf met ik heb het ook zo gedaan toen ik zakerman was ik heb altijd met een Cubaanse sigaar laten zien hoe, je, hoe heb, ik, heb, ik, heb ik het gehad, heb ik het behaald zeg ik, ja, ik heb het behaald zeg ik dat zelfs gewoon sigaretje moet je niet in je mond meer nemen langzaam. pas dan een sigaretje nemen in je mond met je hoge doel Nee, nee, nee, De schepper. Nou, is het is nou. Heet het gezicht? Het is het gezicht. No. Oké, okay, voor een kind is het wel Dus ook dat. Alle uiterlijkheden moet je ook een beetje bijschaven bij jezelf. Oké? Het past niet. Het past niet bij wat je doet. Maar moet ik dan elitaire mens worden? Iemand heeft mij al gezegd. Uh, heeft mij geschreven en die zegt, oh, dan word ik een elitair mens. Elitair mens, dan word ik dan anders dan anderen. Ja, dan ga ik anderen worden lager voor mij. Nee, je lager. Als je kabala leert, dan voel je, je lager dan iedereen. Dan alle anderen. Waarom? Jij altijd ziet alleen de volmaaktheid voor jezelf. En niet uh, halfslachtige iemand dit of dit. Of iemand die een even succesje boekt, of een Gates, of een Mr. Gates. Oh, hoe rijk, Oh, Madonna, okay, okay, hoe succesvol. Moet je Madonna zien na. na het optreden, als hij thuis komt? Heb je het niet gezien? Haar? Heb je het niet gezien, Madonna, hoe ze thuis komt? Moet je zien. Ja? Hoe heet haar man? Weet het? Huh? Ja. Ja, ja. ...moet je hem zien... ...kijk hij heeft enorme geduld... ...om het allemaal op te brengen... ...want al na het optreden... ...moet je zien hoe prachtig dat... ...maar hoe het thuis eruit ziet, ...hoe dan hysterie, hoe dit zit heel thuis... ...want alles moet weg dan... ...al dat prachtige liefde... ...voor de mens... ...wat zij zich allemaal voorstelt... ...hoe zij... ...goed en schitterend is... ...daar moet toch ergens nog... ...daar moet je voor betalen... ...daar kom je thuis... En dan moest ze dan allemaal lekker gay of dat, en huilen en dat, en net kinderlijk doen, net zoals baby. Waarom? Het moet uit. Wacht niet tot jij moet dat doen. Kijk, dat is ook een soort migraine. Kijk, na het, zo na het optreden, krijgt... Ik zeg het, Madonna, ik bedoel niet Madonna zelf, ik bedoel ik spreek nooit over personen. Het is erg belangrijk dat jullie krijgen goede oor, wat ik, wat ik zeg. Als ik zeg Madonna, dat betekent, betekent iemand die uh, beroemd is, die in onze ogen succes boekt. Dat bedoel ik en niet de persoonlijke... Uh, en daarom uh, wil ik onze les alleen voor ons hebben en niet voor het gewone publiek. Want zij horen wat ik zeg. Denk, oh, hij gaat Madonna belazeren. Of, mm. oh, uh, oh, of ik spreek soms over Radis, Of ik spreek soms mm. over, over paus. Absoluut heb nee, ik nee, niets te maken met uh, een met mens van het Oké? Maar zo so is het. Oké, okay. dus... Verander ook jouw uiterlijke trekken. Niet trekken, niet jouw karakter trekken. Dat zit bij jou. Kijk, ik zit ook soms zo, ik trek bij mij, met mijn schouder. Of ik doe iets met mijn handen, zoals in Oekraïne, waar ik geboren was. Spreken ze ook met handen en voeten, dan doe ik ook soms dat. Of soms ga ik mij krabben, net zoals in een artis. Dat is uiterlijke mens. Dat zijn allemaal uitingen van uiterlijke mens. Oké, okay. dat mag je wel doen, want dat zijn onwillekeurige trekken die, die fysiek bij jou voorkomen, onwillekeurige trekken. Natuurlijk dat de mens in onze wereld weet daarmee om te gaan. Wie weet goed, lezingen geven of voor de televisie, dan zitten ze iets op. Zo, ja, so, dat, uh, of dat, doen ze dat niet, want ze, ze zijn al getraind, hun uiterlijke mens is getraind. En wij trainen de innerlijke mensen, niet de uiterlijke mensen. Oké. Okay? Dus als je ziet dat, dat mag wel waarom. Het is, uh, wij zijn niet zo ver. Uiterlijke mens is zeer verwant aan apies. Zeer verwant aan apies. Daarom Darwin heeft het goed gezegd, was hij, dat hij zei, dat de mens komt van apen af. Natuurlijk, uiterlijke mens natuurlijk. Is genomen net zoals een api is genomen van de aarde, ik bedoel, dat het materiaal is genomen van de vorm van de aarde. ze moeten het ook niet zeggen dat het zo uh, ongelovig was. Hij is ook nieuw waarschijnlijk, hij wordt ook in de kerk begraven, in de in Engeland geloof ik. Hij wordt overgebracht naar ergens, naar een kerk, naar een kasteel, daar omdat zij zien ook dat hij toch wel gelovig was. Ondanks zijn, zijn leer. Dat is dat. Oké. Okay. Nou, we hebben alle, alle organisatorische zaken gehandeld al. Oké. Okay. Okay. Wat nog meer? Er, ook, er bestaat nog iets van, wat ik altijd problemen heb als ik het vertaal... Geestelijke werk, zeggen we, ja? of werk, zeggen we, of ik, ik doe, of de wens, of ik doe iets voor de schepper. Voor de schepper, zeggen we, of soms zeggen we omwille van de schepper. Beetje, een beetje, een beetje deftig, deftig uit, omwille van de schepper. En toch heb ik moeite daarmee, met voor de schepper: voor de schepper iets doen. Want well, natuurlijk, alle onze religieuze broeders doen ook voor de schepper. Maar niet omwille van de schepper. Wat is het verschil? En daar heb ik altijd problemen daarmee. Hoe was ik het vertaal? Voor, voor de schepper doen iets, is makkelijker, makkelijker klinkt het, Maar niet goed. Ik bedoel, waarom? Voor de schepper iets doen, is betekent, ik werk voor Philips, ja of niet? Ik werk voor Philips. Wat betekent ik werk voor Philips? Natuurlijk, ik hou van Philips. Ik ben verbonden met Philips. Ik voel me verwant aan Philips. Philips geeft mij geld. Philips geeft mij allerlei premies. Mijn kinderen gaan naar een crash van Philips. Ja? No, maar op, Philips, Philips geeft mij de dertiende de, de salaris, et cetera, et cetera, et cetera. Et cetera. Ik ben verbonden, ik werk voor Philips. Zo so, werkt ook elke religieuze mens voor de schepper. Is er iets verkeerd? Nee. Zie je dat wel? Voor de schepper, dat is voor de schepper. Ik werk voor hem, dat so hij mij betaalt. Een deal. Oké, okay, een beetje spirituele really deal ik werk voor de schepper omdat hij mij uh, meer uh, hoe zeg ik dat levenskracht nog geeft om weet ik veel meer kiek zal geven ook meer spirituele nog geven het aardse heb ik al, nu krijg ik nog het spirituele nog en men zegt dat dit nog sterker is te beleven dan het aardse dus ik wil daarom, daarom vragen. Of dat ik denk, nou ik werk voor een schepper, omdat zelfs, zelfs ik wil nu in dit leven niets van hem hebben. Maar in hiernaals, daar wil ik in de eerste reis zitten. Okay? Allerlei vormen, of zelfs dat niet. Ik zeg, oké, okay. ik wil het doen omdat, weet ik veel, op om, om, om, om, om dat mijn zo goed blijft. Dat zijn allerlei, allemaal redenen om voor de schepper te werken, die nog onvolwassen redenen zijn om voor hem te werken. Dus die nog veronderstellen dat jij dat doet uh, door afhankelijke liefde. Je bent afhankelijk van Philips. Ik hou van Philips, omdat ik werk daarvoor Philips. Ik heb affiniteit met Philips, omdat... Ik krijg ook... Renumeratie, renumeratie, geld voor, uh, voor Philips. Dus dan mag ik het wel. Dan voel ik mij natuurlijk verwantschap met de Philips. Weet ja, je cool. En omwille van de schepper... Dat is heel iets anders. Ja. Natuurlijk dat niemand van ons... Kan nog omwille van de schepper iets doen. Zelfs een vingertje te bewegen. Gaan bewegen. Ja. Natuurlijk. natuurlijk dat we allemaal als wij We komen op zo'n cursus dan leren we eerst natuurlijk... voor de schepper werken... net zoals we werken voor Philips. Alleen proberen wij... Onze, ons doen... Onze, ons belo, onze... beloning... proberen wij dan uitdrukken niet in... geld. Sommigen komen ook... voor Kabbalah... Kabbalah leren om geld te verdienen. Dat kan ik u absoluut... verzekeren. Er zijn ook mensen die komen bij mij... Hier. Uh, die al flink geld hebben oh. en die komen en die zeggen ik zie wel dat over de hele wereld de rijkste die leren kabbala nog nog rijker natuurlijk als je kabbala leert word je ook nog rijker als je dat uh, als je daarop jou uh, zint ja, natuurlijk uh, omdat jij gebruikt dat voor iets anders je gebruikt het gewoon voor iets anders. Niet dat Kabbalah door Kabbalah, niet dat de schepper zegt, nu krijg je daar voor mij meer centjes, omdat jij werkt voor mij. Niet daardoor. Maar als je leert Kabbalah, dan al jouw scheppende krachten worden geactiveerd. En natuurlijk, uh, jullie hebben mijn tweede boekje gelezen, hè? wie heeft dat nog voor ogen gehad? ...in mijn boekje, dat tweede boekje... ...dat ik uh, vernietigd heeft, heb. En alleen... Uh, ...ja... ...maar jullie hebben het allemaal... ...een paar, jullie hebben het gelezen. De boek, uh, het boek was... De, ...De Kabbalist. En daar stond het ook dat... ...dat Ari... ...gewoon wandelde ergens... ...bij, uh, bij, bij, op de, bij de oever... ...van een rivier... ...of van de, van, de, van, het, van, de, van de zee. En daar zaten wat uh, vissers... En mensen die daar uh, te maken hadden met, vaar, met scheepvaart. So. En hij had eventjes gesproken. Maar hoe gaat het met je? Hoe gaat het met die vissen? Met het visnet? Hij uh, had een babbeltje. En tussendoor had hij wel gehoord wat, wat die visserman. Visser had hem verteld over de scheepslui. Over de, over de hoe het, mensen die in handel zitten. Die dan steeds haven, haven, de haven aandoen, aanleggen, etcetera. Wat de gesprekken gaan. Hij zei, hoe gaat het oh, well dan dus, met de graan? Hij begon, ik hoorde wel dat in Canada was dat en dat en dat en Dus alleen aan dat met het regelmatig praatje met dat soort of mensen die daar aan de haven zitten, die alleen voor, en dan geef je een paar centjes daarvoor, weet ik wel dan kon je al uitmaken, door kleine details kon je al beslissingen nemen of het handig was om uit Canada nu ergens handel te laten komen of niet. Door gewoon verbanden te leggen met, met die verschijnselen, met die praatjes kon je al verbanden zien. En daardoor een, een uurtje of een half uurtje per dag zich met handel bezighouden en was die schatrijk. Ja, wat ik bedoel is, dat is Kabbalah, maar het is ook niet erg. Als je in de Kabbalah alleen maar. Als, als jij alleen maar het, me het meest noodzakelijke gebruikt van je tijd voor handel of voor jouw uh, beroep wat jij uitoefent. in jouw geval is het bijvoorbeeld acht uur per dag. Als je acht per dag werken, dat is voldoende voor jou. Dan moet je niet naar meer zoeken. Maar natuurlijk, als, meer, meer, als je meer uh, van binnen een drang heeft, meer om meer te hebben, mag je het doen. Het is niet te meten, want we weten niet wat voor zielen er zijn. En welke... Uh. Maar zo is het. Dus er zijn mensen die komen, die zeggen, ik wil geld. Ik wil nog meer geld verdienen. Dus ik wil werken voor de schepper, maar ik wil daardoor hogere baantjes hebben bij Philips. Zo bij de schepper. Nou, als jouw scheppingsdoel ten aanzien van jou dierbaarder is, dierbaar is dan wat dan ook, dan zal je ook niet hongerig zitten zal je alles hebben wat je nodig hebt, maar zal je dan veel sneller naar je doel komen. Dus wanneer je zegt, omwille van de schepper te werken en niet voor de schepper. Je zegt toch niet, ik, zeg toch niet, ik zeg toch niet in het Nederlands, ik werk omwille van, van, ja, om van Philips. Ik weet niet, in mijn Nederlands is niet zo. Ik zeg toch niet omwille van, hoe kan je dat omwille van Philips? Jij werkt voor Philips omdat je, of uh, bij Philips of maar omwille betekent dat, dat jij, omdat dit zijn wil is, en jij wil zijn wil, zijn wil wil jij bevredigen. En niet jouw wil. Dat betekent om willen van de schepper te werken. Hoe kan dat? Zijn eigenschappen aan mijzelf eigen maken. Dat is bijbreken, werken voor de schepper, voor omwille van de schepper. Welke werk moet je doen voor hem? Geen ander werk dan innerlijke werk omwille van overeenkomst naar regenschap. Dat is wat je moet doen. En we? Innerlijke werk omwille om, om overeen te komen met hem naar regenschap. En dan moeten we eens, we zullen langzaam, langzaam leren wat is. Wat zijn zijn eigenschappen? Dat zullen we ook weer leren nu alvast. Maar straks zullen we ook leren dat in het tweede gedeelte. Hoe de wereld. Hoe hij schiep zijn wereld. En wat zijn de krachten? En hoe, ze, hoe, hoe, hoe, hoe vloeien die krachten? Hoe, wat is de causaliteit van die krachten? Dat van de ene komt de andere. En op die manier zien wij. Hoe dat opgebouwd is. En dan kunnen wij. Relateren we onszelf aan deze eigenschap. Okay? En dat is het werk omwille van de schepper. En daardoor verkrijgen wij onze vervulling. Okay? Eigenlijk is het erg eenvoudig als wij luisteren. Als wij niet tegenstribbelen. Als wij niet... Want niemand gaat jouw jou, jou, jou eigen wil... Kapot maken of proberen jouw zelf uh, zieltje te pakken of zo. Jij zelf doet jezelf je eigen werk, jij brengt jezelf je eigen naar eigen vervulling. In onze cursus. In het kader van onze cursus. Okay. Daarom hebben wij, hebben wij, wij zijn de enige in de wereld die hebben gezegd in de hele uh, wereldgroep Kabbalah, wat zij in Israël hebben over de hele wereld, ik noem het geen groep. Een groep veronderstel dat jij verbonden bent met dit bepaalde verplichtingen, dat jij moet dit, je mag dit, je moet alle riten en weet ik veel van alle, je moet betalen, etc. Nee. Niets. Wij zijn helemaal vrij, vogels, vogelvrij, uh, uiterlijk, Maar week willen wij met elkaar voor ons verbinden. Zolang wij nog samen zijn. Okay? En wie de langste adem zal hebben, zal van mij later zorgen leren. Beloof ik iedereen die hier zit, natuurlijk weet ik dat ik beloof wat ik niet heb, als de schepper dat wil. Want wie weet of je opstaat voor morgen van je bed. Maar we zeggen zo, daarom zeggen we altijd, de Joden zeggen altijd, als. Als, als, de, wil van de, schepper, als de, wil, de wil van de schepper zal zijn. Altijd moet je zeggen: Moet je nooit zeggen, ik ga morgen naar Amerika. En dan dondert donder het vliegtuig naar beneden of iets. Je moet altijd iets bij zeggen waarom. Niet dat dit tover wilde. Maar als je zegt, met Gods hulp, in, binnen je hart moet je het zeggen. Niet uh, naar buiten spreken, zoals geen heilige dat doen. Maar binnen jezelf moet je zeggen: als, als, als zijn wil zou zijn. Maar wat, wat doe je daarmee? Jouw arrogantie. Breng je naar beneden daarmee. Als zijn wil is. Niet mijn wil dat ik. Ik ga morgen naar Amerika. Te ik heb het gedaan. Ik heb het behaald. Ja ik zit in een Cubaanse sigaar In het WTC zoals ik zat. Ik zat in een Trade Center. Uh, ik was directeur van handelscentrum. Nederland. sovjet Nog toen nog geen geen Sovjetburger heeft nog geen cent verdiend. En ik had, zat hier in de BTC zo. En ik voelde dat de schepper heeft me hier naartoe naar Nederland gebracht om rijk te worden. Zo dacht ik in mijn, in mijn hoofd. Ja. En absoluut niet. Het is nooit zo geworden. En ik dacht, waarom lukt het mij niet? Okay. Eten, drinken. Dat. Maar jij denkt dat jij hebt. jezelf in. in uh, dat jij zelf bepaalde kracht heeft om te handelen. En jij moet het nooit zo is zichzelf van binnen opstellen. Je gaat naar Amerika met Gods wil binnen jezelf. Dan mag je zelf klein op dat moment. Dan ga je overzien de hele situatie. En niet pushen, pushen zijn. Heb je dat? Het is in dit land as, het woord assertiv, assertiviteit. Is... Iedereen moet assertief zijn. Ja. Natuurlijk moet je assertief zijn. Betekent dat jij moet dit of dat of ik mening, mijn mening verschil, meningen moeten we mijn mening, mag ik mijn mening niet uit, uitspreken? Jullie weten niet wat het hier was. Toen een jaar geleden, toen wij hier een groep hadden, we hebben nu nog misschien een, c acht, zes mensen of zo, zeg acht mensen die overgebleven zijn. Van, het, van de hele groep. En toen kwamen mensen hier die. erg verstandelijke mensen waren, die zeiden: laten we. Be, als, er iets, als ik iets zei of zo, of dat, laten we een vergadering beleggen. Laten we samen. Zeg het, onze mening uh, uiten in. Hoe wij, dat, hoe wij dan een groep kabalen kunnen hier opzetten, hoe wij het spirituele gaan bemachtigen. Toen, was het, toen kwamen ze, ik heb ze langzamerhand, ik deed zo, de schepper deed zo, dat ik ik heb één teken, de schepper toont mij altijd één teken. Als ik iets probeer met mijn handen en voeten doen, met mijn macht, met mijn persoontje, zelf doen, dan mijn rug wordt lam gelegd. Dan voel ik in mijn rug net of mijn rug helemaal vastklemt. Dat betekent dat ik door wil mijn wil, mannelijke wil, doordreven En ik heb een mannelijke drift. Mannelijke, dus dat ik mijn mannelijke wil, wil wil opleggen aan iemand, dat gelijk krijg ik dan, mijn rug wordt verlamd, als het ware gevoel van verlamdheid. Dan weet ik dat er iets aan de hand is. En toen was het zo dat ik precies hetzelfde was. Het. En toen zei ik, ik stop met de hele cursus. Ik je wel. ga je zelf studeren, ik stop. En dan wilden ze zo een vergadering opletten. Toen hebben ze helemaal weggedaan, die mensen. Niet wij, ze gingen weg. Ze hebben iets zelf opgezet. Ze probeerden dan Kabbalah te leren met mensen verstand. verstaan. Kabbalah met, in de Kabbalah met een menselijk gezicht. Weet je, is Kabbalah met een menselijk gezicht wat het is? Het <laughs> is iets afschuwelijks. Kabbalah met een menselijk gezicht, ken je dat? Kabbalah met een gezicht van de schepper. We hebben wij allemaal gezicht, heeft iemand van ons gezicht? Wij kunnen alleen ten aanzien van het gezicht van de schepper gezicht ontvangen. En zij probeerden iets. Ze hebben ook een site gemaakt. Het veel. Ze wilden daar een opleiding hebben en dan hebben vijf mensen bij elkaar. En, en hadden ze Russie natuurlijk, want verstand als je met verstand alleen doet, heb je altijd Russie. Waarom? Assertiviteit. Ik, ik. Dus ik ging er allemaal uit elkaar. Oké? Okay. Eén van de, één van hen was vrouw. En zij vroeg me onlangs. Zij vroeg me al een tijdje geleden om terug te keren, te mogen keren. Ik hoop dat ik ooit terugkeren en veel excuses en veel oprechte brouw, uh, etcetera, etcetera. Ze heeft verschrikkelijke dingen gedaan. Ook naar al die, ze had al die data, en ze had naar die, al die mensen geschreven, weet ik veel. Doet er niet toe. Uh, ik heb haar net van verleden week aangeboden om externe cursisten te zijn. Natuurlijk hier niet. Waar bestaat zoiets? Van natuurlijk christelijke liefde is, zou bij christelijke liefde zou je zeggen: kom hier naartoe, hier is mijn linkerwang. Sla ook nog op mijn linkerwang. Eh, het is christelijke liefde. Ook men begrijpt ook christelijke liefde.